is ordinair, de hele wereld is ordinair, dat was vroeger wel anders. Je hebt gelijk mama, heel anders. Waar is de tijd van beschaafd praten, attent wezen bleef? De conversatie glijdt af naar bedenkelijk pijl. Geen mens heeft heden nog stijl. Stijl. Hm. Waar is de tijd van mevrouw na u? En gaat u voor? Ja, fijn, dank u. Het is elke klootzak voor zich met een zeer botte bij. Geen mens heeft heden nog stijl. stijl Oh, de omgangsvormen zijn helaas op hun retour Meneer is nu een zwijn, mevrouw is nu een hoer En zelfs een kind zoekt in een grote bek zijn heil Dat hebt toch niks van stijl. de tijd van een les leren Goed opletten Alkweken De jeugd van nu gaat verveeld Laat een scheet onder wijl. Geen mens hebben heden nacht stijf. Oh, geen man brengt jou naar een dinertje nog naar huis voor een paar centen grijpt een meid jou in je kruis. En vraagt dan ook nog, vind je het lekker? als nou, wordt je gehoord, smakeloos en pijl. Dat, Dat hebt toch heen. niks van stijl. Elke dag de kranten vol van seks en moord. Zouder, weet niemand nog hoe het hoort. Heb niemand dan nog stil, zelfs je bloed eigen pa. Loopt een lul achterna, alles rot, alles rot, alles nep, alles nep, alles nep. niemand het.